Marjet Krol met het NOS Journaal. In Almere zijn drie tieners aangehouden omdat ze wapens bij zich hadden. De jongeren van 15, 17 en 18 jaar werden gepakt... doordat de politie ze preventief mocht fouilleren. Dat kon omdat de burgemeester van Almere... een deel van het centrum had aangewezen als risicogebied. Die aanwijzing geldt tot middernacht. Op sociale media doen berichten de ronde... dat groepen jongeren er vanavond willen gaan vechten... Het slachthuis van Drachten is voorlopig gesloten... na een incident met een dierenarts. De arts van de Voedsel- en Warenautoriteit... was er vanochtend bezig met het keuren van vee... toen een ruzie ontstond met de eigenaar van het slachthuis. De man sloeg daarbij de vrouwelijke dierenarts neer. Ze raakte gewond aan haar hoofd. De man is meegenomen door de politie en zit vast. Volgende week is er een gesprek tussen de NVWA en het slachthuis. Tot die tijd mag er niet worden geslacht... Bij het slachthuis in Drachten werden al eerder zieke en kreupele koeien aangevoerd. Senator Wil Duttler, die vandaag uit de VVD-fractie werd gezet... geeft haar zetel niet op. Ze blijft zitten als eenmansfractie totdat de een nieuwe Eerste Kamer is gekozen. Dat is nog een maand. Doordat Duttler nu niet vervangen kan worden... is de coalitie in de Eerste Kamer haar meerderheid al kwijt. Gisteren bepaalde de rechter dat een artikel in het tijdschrift Quote waarin Duttler belangenverstrengeling wordt verweten, voldoende is onderbouwd. De VVD besloot haar daarop uit de fractie te zetten. En de vrouwen van FC Twente zijn kampioen van Nederland geworden. Hun laatste wedstrijd tegen PSV wonnen ze in blessuretijd met 3-2. Concurrent Ajax speelde met 1-1 gelijk tegen Ado Den Haag... waardoor de vrouwen van Twente niet meer te achterhalen zijn. Het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog... alleen in het zuidwesten kans op een bui... Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen 13 graden met buien. Smiddags is er ook wat zon. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Cachere Meriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren. Dat doen we altijd bij de cachere, toch Dennis? Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. Welkom bij de tweede uur zie het, zie het sessions. Hier hoor je het eerst. De allernieuwste klappers. De beste remixen de beste bootlegs. Bootlegs. Oh. En hij is weer lekker gevuld vandaag hoor. De one and only DJ Dion Sydney. Een druk tourschema. Morgen bijvoorbeeld, tijdens King's Na... Koningsdag, ja, King's Day Festival, weet ik wel wat. Zat zaten gewoon in Club Smokey. Maar nu eerst vanavond, een uur lang, non-stop in de mix, live in de mix. En dan mocht je niet geloven. Kijk dan even via de webcam, of ja, liever niet, want hij zit nou zo'n frikandelletje naar binnen te proppen. <laughs> Mede mogelijk gemaakt door. No, I we want to. This is See It. But now, DJ The All Sydney in the mix. See It Sessions. Yes yeah. Adieu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 Drunk or so bad Action. We bring the action, we look for the reaction We bring the action, we look for the reaction time back this way, cause for you and me, I got no alibi, you feel like home, oh, so if you're asking me 26 april koningsnacht speciaal voor jou de warming up voor een dampende stampende koningsnacht of misschien zit je morgen vroeg wel of een kleedje of in een graapje. gezellig in het zand voor z'n dorp of maak je er morgen een feestje van in de halterstraat het kan allemaal See it. See it sessions. Volgende week vrijdag 9 uur sharp zijn we als alles voor landloofd er weer bij. En anders. De week erop. Kom goed. Maak een gezellige nacht van. En ook een dag natuurlijk. En niet te veel oranje bitter hè. Zouden wij ook niet doen. Dit was het.